1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Groningen, Drenthe en Friesland zijn blij dat het kabinet afziet... van de ondergrondse opslag van CO2 in het noorden. Minister Vragen zei gisteravond dat hij een andere oplossing gaat zoeken... vanwege een gebrek aan draagvlak bij bevolking en bestuurders. Hij gaat nu de mogelijkheden bekijken van opslag in de bodem van de Noordzee. Het vorige kabinet wilde CO2 opslaan in drie lege aardgasvelden in het noorden. Vooral de laatste maanden was daartegen veel verzet. Tegenstanders noemen de opslag erg duur en onveilig. Vorig jaar november blies Verhagen ook al een proefproject voor CO2-opslag in Barendrecht af. Ook daar was het argument een volledig gebrek aan draagvlak. Als het kabinet geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer... wordt het heel moeilijk om te zorgen voor fundamentele veranderingen. Dat zei de VVD-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Hermans in het verkiezingsdebat bij de NOS. Een CDA-collega Brinkman noemde het beter voor de stabiliteit om op het CDA te stemmen... En voorman De Graaf van gedoogpartner PVV zei dat zijn partij in de Eerste Kamer geen stempelautomaat zal zijn. En dat de PVV keurig haar rol zal spelen om wetten te toetsen. PvdA-lijsttrekker Bart wilde niet op voorhand zeggen dat het kabinet weg moet als er geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Maar we gaan het het kabinet moeilijk maken. En als het kabinet zichzelf uit zijn lijden wil verlossen, zullen wij het niet tegenhouden voedsel eraan toe. Shell en het Braziliaanse suikerconcern COSAN gaan samen een joint venture opzetten voor de productie en distributie van ethanol. De organisatie gaat Raizen heten en gaat jaarlijks ruim 2 miljard liter ethanol produceren voor de Braziliaanse en internationale markt. Ethanol wordt gemaakt van suikerriet. Het is bruikbaar als brandstof voor auto's die daardoor nauwelijks CO2 uitstoten. In Brazilië rijden veel auto's op bio-ethanol. In Nederland wordt ethanol sinds 2007 toegevoegd aan brandstof.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 In het vorige uur maakte u, dankzij Peter Engberts, kennis met die bijzondere Russische enclave aan de Oostzee, Kaliningrad. En straks praat u daar ook nog over verder met Dick Bolkestein, die jarenlang concerten in Nederland organiseerde. van het Kamerkoor van de Dom van Kaliningrad. Maar ik ben natuurlijk ook erg benieuwd of u misschien wel eens daar in Kaliningrad bent geweest en hoe u dat dan ervaren heeft. Of wie weet, heeft u wel familieleden die oorspronkelijk uit die regio komen? Of bent u sowieso wel eens in Rusland geweest? En wat maakte daar dan de meeste indruk op u. Het kan natuurlijk ook zijn dat u Russisch bent zelf, dat u hier woont... en dat u uh, zegt, die Nederlanders, je hebt toch een raar beeld van ons. En, en dan ben ik ook wel benieuwd hoe u vindt dat wij kijken naar uw land. In alle gevallen kunt u bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. En uw mail is welkom op kazaluna.ncrv.nl. Nou, ook de muziek is Russisch georiënteerd vannacht... met dus inderdaad dat kamerkoor van de Dom in Kaliningrad... met een slaapliedje dat Peter Engbert straks toch echt even nog aan ons wil uh, laten horen. Maar we beginnen met de medley. Een medley waarin West-Europese artiesten zoals Genghis Khan en Ria Valk... laten horen hoe zij door Rusland geïnspireerd zijn. Oh. Er zit er veel dit jaar. Trojka hier, trojka Overal zit paardenhaar. Steeds uitvoer het leverbaar. Zag je de samovar. Trojka hier, trojka met Islavisch handgebaar. Doe het zelf met nauw Is dat nu niet wonderbaar? Trojka hier, trojka Twee half om en één tartar. En liefdadigheidsbazaar. Trojka hier, trojka Hulde aan het gouden paar. Doei, hoe seppend staat -gij daar. Trouille, trouille, Moeder, is de koffie klaar? Trouille, trouille, Kijk, daar loopt een adelaar. Trouille, trouille, is hier ook een abattoir? Basgitaar en klapsichaar. Flink gebouwde weduwnaar. Trouille, trouille, Leef onze goede tsai! Rusland, en volgens, volgens Ivan Rebrov, Ria Valk, Jingis Khan en Dr. Anders P. Peter Engberts, hoe zouden ze in Kaliningrad reageren op deze benadering van Rusland? Nou, ik denk dat ze zich een beetje... <laughs> vernederd voelen misschien zelfs. Ja, dit zouden ze niet op prijs nee, stellen. Nee, dit ze niet prijs stellen als ze verstaan waar het over gaat, nee. Nee, dat zouden dus. ze niet. Een uh, Moskou nee. van Gingis Khan zouden ze niet op prijs stellen. Dat is een beetje de nationale trots aan. Ja, ja, ja. Zo, zo kijken wij een beetje in het westen naar Rusland, hè. Het muzikaal uh, in de lichte muziek... Uh, wordt het twaalf, toch wel vaak zo vertaald. Ja, maar het is wel zo dat er inmiddels zoveel contact met, uh, met Russen is... Uh, ook tussen Nederland en, uh, en, en Rusland. Uh, over en weer, ook op muzikaal gebied. Dat langzamerhand, ik denk, dit soort uh, liedjes is uh... Geen bestaansrecht meer hebben. Nee, nee, nee. Wij vonden het wel een vreugde om in de archieven te ja, het is, duiken. Het was leuk om naar te luisteren. Ja, precies. Gevonden, ja. Peter, jij gaat bijna terug richting Oldenzaal, waar je moeder woont. Je bent op familiebezoek. Vrijdag dan weer terug naar Kaliningrad. Maar ja. je zei uh, aan het eind van het gesprek, uh, toen Radio Berghek net begonnen was. Ja, maar ik wil dat ene liedje nog laten horen. Dat slaapliedje dat ik heb meegenomen. Ja, dat is een prachtig liedje. Ik vind het uh, van het eerste moment dat ik het heb gehoord, is het uh, qua, qua compositie gewoon geniaal. Het is, een, het is helemaal af. En het leuke van dit liedje is dat. Uh, het, uh, al generaties wordt gedraaid in, op televisie uh, en op de radio natuurlijk. Dus uh, iedereen uh, die ik het ook heb gevraagd, uh, van alle leeftijden, die kennen dat liedje van jongs af aan. Ook mijn kinderen die zien het gewoon dagelijks door de week. In ieder geval dan is het uh, om 9 uur s avonds op televisie. En uh, daar begint dan een programmaatje mee voor de kinderen voordat ze naar bed gaan. En daar eindigt het ook mee. En ik luister altijd uh, ontzettend graag naar dat liedje. En vandaar dat ik het graag wilde laten horen, omdat het zo, ja, het is iets typisch van daar. En uh, niet alleen dus, uh, de Russen kennen het, maar ja, iedereen die in de voormalige Sovjet-Unie zeg maar, is opgegroeid. Ja, dus het is, uh, luister maar zelf. Het is, uh, het is schitterend. En uh, uh, met name ook omdat het nu de tijd is voor een aantal mensen in ieder geval om naar bed te gaan. Ja, wat is wat, er misschien een mooie afsluiting? Wat wordt er gezongen? Nou, het, gaat gewoon, uh, het, is, het zegt eigenlijk wel te rusten uh, in de verschillende varianten. En er wordt gezegd: uh, slaap mijn speeltjes, slaap. Ze dus dus worden zo'n dus soort de teddyberen ja teddyberen uh, iedereen de knuffeldieren gaan, ja, gaan we lekker liggen en eh, samen met je speeltjes en dan komt alles goed. Dus eigenlijk een beetje de Russische variant op de fabeltjeskant. Snapeltjes, ja, toe, is, de oogjes dicht. Ja, He? dat is het in feite. Ja, ja. Ja, maar het dus, is gewoon een hele mooie compositie. Een mooie compositie. Ieder Russisch kind kent het. en Iedereen die in de Sovjet-Unie, de voormalige Sovjet-Unie is opgegroeid, ja. kent het. En nog steeds, elke dag op radio en televisie. Peter Eemers, ja. we gaan naar luisteren. Nogmaals, duidelijk dat je hier wilde zijn. Ja, heel graag uh, goede goed, reis uh, terug naar Oldenzaal voor nu. En terug naar Kaliningrad voor vrijdag. Dank Dankjewel. Je wel. Graag gedaan. Усталые игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Даже сказка спать ложится Чтобы ночью нам присниться Ты ей пожила Со чил на под у час. Тихо тихо ходит дрёма возле нас. За кошка всё темнее, утро ночи мудренее, глазки закрыл. Люди ночью спать. Паю, завтра будет день опять. За день мы устали очень, скажем всем, спокойной ночи глазки закрывать. Slapen, wel trusten, op zijn Russisch. Mocht u wakker blijven, dan loont dat de moeite, want we praten verder over Kaliningrad met u liefst ook. Als u daar wel eens geweest bent, dan ben ik benieuwd wat voor ervaringen u daar heeft opgedaan. Wat ook de reden was van uw reis, je thuis naar Kaliningrad. U kunt ons bellen 0800 1121 en dat heeft al een aantal mensen gedaan. 0800 1121 en uw mail is welkom op casaluna.ncrv.nl. Ja, en hier eh, te gast is ook eh, vannacht Dick Bolkenstein. Dick Bolkenstein, die eh, regel jarenlang uh, een aantal concerten voor het Kamerkor van de Dom... waar we het net over hadden, de Dom in Kaliningrad Een van de weinige gebouwen die nog herinneren aan de Duitse tijd... aan de tijd dat Kaliningraad nog Königsberke was. Dik, uh, ook jij een goede nacht. Je hebt natuurlijk ook veel Zo. muziek uh, meegenomen van dat Kamerkor... maar ik ben eerst benieuwd, hoe komt een, een Nederlander... nou toch in contact met het Kamerkor van de Dom van Kaliningraad? Ik was in 2002 in de Dom met een groepje Nederlanders. En die liet ik wat zien van de Baltische regio. Estland, Letland, Litouwen en Kaliningraad. Dat stond nadrukkelijk ook op het programma. En in de dom hoor ik zes mensen zingen. En die, stingen, die zingen werkelijk de sterren van de hemel. Ik was helemaal onder de indruk. Mijn groepsgenoten die waren diep geraakt. Ik heb in het verleden meer concerten geregeld... voor mensen in de muziek uit Scandinavië hierheen en omgekeerd... En het kwam er al heel gauw toe dat we het erover hadden. Zij wilden graag hier komen en ik kon hen verder helpen. Want je bent sowieso geïnteresseerd in die hele Baltische regio in Noord-Europa. Uh, in Noord-Europa. En ik heb die Baltische regio met name gevolgd vanuit Denemarken. Ik ben heel veel in Denemarken geweest. En Denema De Deense pers, daar hadden we het net ook over. De Denen zijn veel nauwer betrokken bij die Baltische regio. Ja. Uh, historisch gezien. En ik heb daar in de pers gevolgd wat er gebeurde in die drie Baltische landen. En van daaruit kwam ik ook in Kaliningrad terecht. Vandaaruit begeleid je ook zo'n reis? Zo begeleid ik mm -hmm. een reis. Wat was jouw achtergrond, vraag maar? Oh jee. Uh, ik kom uit de wereld van personeelbeleid, opbouwwerk. En ik doe al sinds een jaar of 25 uh, het organiseren van studie- en cultuurreizen. En dan met name in Noord- en Noordoost-Europa? Noord- en Noordoost-Europa en van daaruit ook hierheen. Ja, ja, dus je ontvangt ook gasten uit... Uit Denemarken. Uh, uh, Oké, okay. maar niet uit uh, de Baltische streken. Nou, dat koor. Ja, dat koor, dat is regelmatig naartoe ja, gekomen is, uh, nadat jij dat hebt ontdekt. Precies. Uh, kostte dat dan moeite om, om dat koor voor het eerst hier naartoe te krijgen? Want hier in Nederland weet nauwelijks iemand waar Kaliningrad Ligt ik overdrijf een beetje, maar desondanks laat staan dat, dat een theater of een concertorganisator snel een koor uit Kaliningrad zou boeken. Nee, dat is ontzettend hard werken. Ik heb in totaal 550 concerten voor ze georganiseerd in de afgelopen jaren. Zo, in de afgelopen, wat was het, acht in jaar? In de afgelopen acht jaar. Zo. Dat was ontzettend hard werken om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukte. En ja, om de, hoe dat nou precies werkt, hoe je dat doet, dat is een vak apart. Uh, maar het lukte hem iedere keer om drie à vier tournees per jaar vol te krijgen. Uh, er bezoekers bij te krijgen. Uh, CD's op te nemen. Uh, cd's te verkopen en het koor hier te promoten. Dat koor, wat voor repertoire zingt dat? Uh, globaal, tweedelig. Uh, liturgische muziek. Het is uh, erg sterk gebaseerd op die rijke geschiedenis... van Russisch-orthodoxe liturgische muziek. Want is die en... Dom een orthodoxe kerk of een Lutherse kerk? Nee, dat, is, dat Dom is een verhaal apart. Die Dom was, is opgericht, is gebouwd uh, in de, in de 13e eeuw als natuurlijk een Rooms-Katholieke kerk. Bij de reformatie, Oost-Pruisen was een van de eerste regio's van Duitsland... die uh, uh, reformatorisch werd, uh -huh. die, die luthers werd. En het werd toen onmiddellijk ook een Lutherse kerk. Dat bleef het tot de bombardementen van augustus 1944. Daarna komt het hele dramatische verhaal van, de, van de, wat de Duitsers noemen Vertraibong... Uh, en daarna was de dom, die was in augustus 1944 bijna plat, bijna helemaal weg. En daarna bleef die dom als een ruïne liggen tot het midden van de jaren negentig. Toen is hij pas opgebouwd. En daarna is hij met hulp van heel veel Duits geld is die weer uh, opgebouwd... en op een uh, uh, ja, indrukwekkende manier uh, hersteld. Maar wordt hij ook nog als kerk gebruikt? Hij is geen kerk meer in de zin van kerk. Er zitten wel er zitten twee kapellen in. Er zit een Russisch-orthodoxe kapel en er zit een evangelisch-lutherische kapel. Die vooral gericht is op de bezoekers vanuit Duitsland... die in Kaliningrad op bezoek komen. En waar ik heel veel mensen heb zien komen die daar hun herinneringen hebben. Ik ben hier gedoopt, ik ben, heb hier beleidendis hm? gedaan, ik ging hier naar de kerk. Ik heb de laatste organist gesproken die zei... ik heb nog vlak voor de bombardementen als laatste op het oude orgel gespeeld... Dat zit in het voorgedeelte van de kerk en het grote schip van de kerk is een cultuurcentrum. Daar worden geen kerkdiensten gehouden en daar is op het ogenblik een, een, een, een nis, zeg maar, en die heeft de bedoeling om straks een rooms katholieke kapel te worden. Zodat de grote godsdiensten voor die regio daar vertegenwoordigd zijn? Die zijn bediend, zeg maar, maar in de eerste plaats is het een prestigeobject voor de Russen, en is het een cultuurcentrum. Mm -hmm. Er worden vergaderingen gehouden, er zijn veel concerten... en er is een majestueus groot orgel gekomen... en dat is een reconstructie van de vooroorlogse orgel. Dus dat koor, dat, dat staat in die zin ook in die traditie... zingt Russisch orthodoxe liederen... Uh, ja. maar betoont het koor ook uh, eer aan de Duitse geschiedenis van de kerk? Ja, van de ja. Maar om nog even af te maken het repertoire, het is behalve liturgische muziek, is het ook folkloren. en folkloren uit heel Oost-Europa. En om de ter willen van de vele Duitsers die daar komen, en die noemen we dan vaak de heimweh Toeristen, uh, zit er ook een klein Duits repertoire in. En daarvan heb ik twee liederen ook meegenomen. Het Dat hele is het eerste bekende lied? Uh, Land der Dunkel Welder. Het gaat is, over Kaliningrad of over de het provincie? Het gaat over de regio, het gaat over Oost-Pruisen... het gaat over de donkere bossen, het gaat over de meren... en het is ongeveer, ik woon in Friesland... daar hebben we een prachtig volkslied... wat voor het, het, het Fries bloedtjog op is voor de Friesen. Ja, ja. is het land der donkere welder voor de Duitsers. En ik ben daar heel vaak en ik heb heel veel gezien... hoe Duitsers reageren als ze dit horen, ook en? bij concerten in Duitsland... dan lopen de tranen over hun wangen... Ja. Dat maakt enorm veel indruk. Komen er nog veel Duitsers naar de steeds Juist minder. vanwege deze dom. Want ik zei het ook al tegen Peter Engels. De generatie uh, wordt natuurlijk uh, uh, steeds kleiner die dat heeft meegemaakt. Ja, die heeft merkt dat het er steeds minder worden. Uh, dat heb ik in de afgelopen acht, negen jaar drastisch echt zien verminderen. En het is heel moeilijk. Ze willen er alles aan doen om daar een speerpunt van te maken, heb je net gehoord. Mm -hmm. En daar zit ik vrij dichtbij. Ik ben ook gevraagd om daar ook in mee te denken. Hoe kunnen we meer toerisme trekken? Maar dat is een heel groot probleem. Ja, dat heimwee-toerisme dat neemt af natuurlijk. Dat neemt drastisch af. Door de loop van de geschiedenis en door de jaren die verder gaan. En mensen die één keer zijn geweest, die hebben het gezien. Ja. En die, dit is vaak een enorme schok. Wat er met hun oude omgeving is gebeurd, wat er met hun oude huis is gebeurd, of het is verwaarloosd of het is weg. En veel oude herinneringen. Ik loop wel met oude Duitsers daar door de stad, en die zeggen mij: hier stond mijn huis. En ik kom vaak in die dom en daar zijn een paar musea in. En onder andere een museum over de oude stad. En dan wijzen mensen aan bij een oud schilderij. En hier woonde mijn tante. Maar het is er allemaal niet meer. Het is er allemaal niet meer en dus is één keer genoeg... om uh, uh, vervuld van heimwee terug te gaan. En daar komt dus geen nieuwe generatie voor terug. Nee. Maar als die mensen dan kwamen en ze hoorden het koor dit lied zingen... dan biggelden die tranen. En dan vroegen ze, kunnen ze een keertje bij ons komen in Duitsland? En dat wilde jij nou wel faciliteren? Uh, prima. Kamerkoor van de Dom van Kaliningrad met Land der Dunklen Welder. Straks praat ik ook nog verder met Dick Bolkstein... die uh, als concertorganisator uh, maar liefst uh, meer dan 500 concerten... van dat koor in Nederland en omgeving uh, organiseert. Ook in Duitsland trad het koor regelmatig op. En ik ben ook benieuwd of u wel eens in Kaliningrad bent geweest... en wat uw ervaringen daar waren. Uh, Walter is bijvoorbeeld ooit in Kaliningrad geweest. Goedemiddag. Goedemiddag. Walter, wanneer ben jij daar geweest? De vier jaar geleden. En wat bracht jou daar? We uh, uh, fietsen een keer in Duitsland toen zagen we een bordje, geloof ik, duizend uh, kilometer Koningsberg. En uh, samen met mijn vrouw Loes Bakker maken we altijd grote fietstochten. En toen zeiden we keken elkaar aan en zeiden dat gaan we een keer doen. En, al die en jullie zijn op de fiets gestapt... en richting Koningsberg uh, gefietst? Ik ja, uh, eerst uh, met de trein naar de lijn gegaan... en toen langs de Poolse kust... en uiteindelijk naar uh, Kaliningrad. En hoe hebben jullie Kaliningrad ervaren? En hoe keken ze naar jullie, twee Nederlanders op de fiets? We hebben het uh, ervaren als een, uh, als een belevenis... maar we zijn er eigenlijk maar vrij kort geweest. Want uh, nadat we de grens over waren gestoken... dat ging overigens uh, vrij vlot. Uh -huh. We hadden uh, gehoord dat... Uh, je daar nog allerlei moeilijkheden kon hebben als fietser. Maar uh, weliswaar werden alle papieren drie keer gecontroleerd door mensen met nog van die hele grote ouderwetse petten op. Konden we er toch uh, vrij veel doorheen. Mm -hmm. Maar we vonden het eigenlijk enorm saai. Het was een lelijke autoweg die naar de stad ging. En toen we in de stad zelf aankwamen. en we waren in het centrum, we keken elkaar aan en dachten: volgens ons gaan die we meteen weer weg. Jullie hebben en, er niet uh, eens een nacht doorgebracht? Uh, nee, wel in uh, de Oblast. In de we zijn, we, zijn, we hebben daar wat gegeten bij het station. Een, een stukje kip van een, een klein tentje. En we zijn uh, lieverrekt daar weer gekeken van welke kant moet het uit om uh, naar Litouwen te gaan. En uh, we zijn onmiddellijk zijn weer doorgefietst. En dat was nog een vrij barre rit, want het was over autowegen. Je dus zegt continu auto's uh, langs je heen. Maar aan de andere kant wel heel intrigerend. Dan was het maar omdat we ook nog onderweg een keer gestopt zijn... Bij een oorlogskerkhof met enorme graven en vooral allemaal foto's van degenen die in de Tweede Wereldoorlog of daarna gestorven waren, maar wel in de Tweede Wereldoorlog gevochten hadden. En dat is iets wat we helemaal niet kennen. We kennen wel kleine fotootjes op graven, maar dit waren echt foto's zeg maar op ware grootte. Dus dat was een indrukwekkend bezoek. Dat, dat was, jawel hoor, en ook gewoon de stad ervaren te hebben, maar het was druk, het was absoluut niet fietsvriendelijk, het stonken en het was ongelooflijk lelijk. Ja, ongelooflijk lelijk en fietsonvriendelijk. Dick Bolkestein kun je je vinden in die uh, kwalificaties van helemaal, Malten? Helemaal, helemaal. Je moet er niet aan denken om daar te fietsen. Uh, ik zie mensen wel eens vaker de, met een fiets bij de grens komen. En dan denk ik. En dan moet je nog Rusland in. Moet je Kaliningrad in. Heb je er enig idee van waar je aan begint? Het is inderdaad fietsonvriendelijk. Lelijk ook. Het is, het is fantastisch, fascinerend. Als je dat ziet, is het boeiend, is het leuk. Maar het is ook uh, bedroevend, verpauperd. Wat uh, maakt het dan fascinerend? Het hele, meng, de hele mengsel van. Uh, de Duitse geschiedenis en wat het nu Rusland geworden is. Ik vergelijk het vaak met een opera in een verkeerd decor. Uh, Ga de AIDA uh, decor en speel de Zouberfleuten in. Dan klopt er iets niet. De Zouberfleuten is heel, heel mooi en dat decor is ook heel mooi, maar het past niet bij elkaar. Heb je hier dat gevoel ook gehad, Walter, dat je, dat je in een land of in een landstreek was waarvan je dacht: dit past niet bij elkaar? Dat was heel onwezig. We dachten echt, uh, wat doen we hier? Ja, ja. Vinden we dit iets tegelijkertijd? Nou, net wat ik, uh, wat ik ook hoor, ik vond het zo verschrikkelijk lelijk. Ja, dus was... Tegelijkertijd denk je van, uh, toch maar nu dat we dat gezien hebben, eigenlijk moet ik erbij zeggen, het is natuurlijk een beetje spijt dat we zo uitgereest zijn, wat die dom en dergelijke. We hebben op afstand even zien liggen. Maar onder het motto, want er was nog wel iets moois te zien... maar wat we eigenlijk te weinig gedaan hebben, althans in de stad... we hebben ja. later nog wel wat beleefd, was de lelijkheid gewoon ondergaan en beleven. Ja, dat is misschien wel jammer achteraf gezien. Maar je, je bent er in ieder geval geweest op een hele uh, sportieve en uh, bijzondere manier. We hebben ook wel weer blij dat je in Litouwen was. Begrijp ja, het? al was het maar omdat we uh, op, de, op de weg naar Litouwen... het stukje voor de grens langs het uh, fietspad... Uiteindelijk aan mensen vroegen of we ergens konden slapen. Nou, dat was er niet, want er waren geen campings of niks. Maar zei iemand, ik dus sprak een paar woorden Engels. Je kunt je tent wel bij mij in het uh, huisje wat we in de bossen hebben. Kun je wel uh, komen opzetten. Dat nou bleek een uh, nucleaire uh, ingenieur of uh, professor te zijn uit, uh, uit Moskou. Yeah. Die daar met zijn vrouw en dochter op vakantie was. En daar hebben we water van gegeven, want er was geen stromend water. En ook uh, toiletten die... Uh, niet hoef te zoeken, want dan hoef je maar op de geur af te gaan. Maar we werden ongelooflijk vriendelijk ontvangen. En we hebben eigenlijk een hele avond uh, uh, zo goed en zo kwaad als het ging zitten praten. En wat wij toen ook wel ervoeren was, de emotie die speelde bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog 25 miljoen Russen het leven hadden gelaten. En als je daar even over sprak, dan ging dat toch op een andere manier. Als wanneer wij hier over de bezetting praten, althans mijn ervaring, ik ben zelf van 44 en van net na de oorlog, uh, de wijze waarop we hierover hebben gesproken, ook dat, hebben we dus uh, in een, uh, ja, je kunt zeggen bewogen avond samen met die uh, Russische familie in de bossen daar, bij KSJS, meegemaakt. Het klinkt als een reis die ondanks uh, alle lelijkheid toch zeer de moeite waard is geweest. Walter, dankjewel voor je telefoontje. Te dankjewel voor je telefoontje. De goede nacht nog. Graag ja, gedaan. Dag. Bent u wel eens in Kaliningrad geweest en wat bracht u daar dan? En wat is uw ervaring? Inderdaad, een lelijke stad? Of zag u ook de schoonheid van de lelijkheid in? 0800 1121 0800 1121. En u mail is welkom op kazaluna.ncf.nl. Joost, goedenacht. Goedenacht. Jij bent ook in Kaliningrad geweest. Ja, dat klopt. In 2006, de zomer van 2006, zijn mijn vrouw en ik... en ons zoontje was toen nog een baby van één, uh, zijn we naar Kaliningrad geweest... Vanuit Litouwen ook. Um, wij waren daar uh, met de caravan in Litouwen. Die hebben we niet meegenomen. Kaliningrad en dat vonden we een beetje te opzichtig. En ook waar moet je kamperen en hoe veilig is dat. Dus dat leek ons geen goed idee. De caravan hebben we in Litouwen kunnen laten op de camping. En toen zijn we met de visum. want dat was allemaal voorbereid in Nederland... zijn we uh, met de auto dus de grens overgestoken. Op die prachtige... Ja, een gast eerder in uw uitzending had het al over een enorm stro, enorme tussen Aan beide kanten de zee. Uh, ja, een schoorwal, is, dat is volgens mij het Nederlandse woord ervoor. Ja. Uh, een landtong dat is 100 kilometer lang. Een enorm lange dunne strook mm -hmm. uh, met aan beide kanten de zee. Dus zo traden wij uh, Kaliningrad binnen. Halverwege die landtong ligt de grens tussen Litouwen en uh, Kaliningrad. Dus je komt Kaliningrad vanuit Litouwen heel mooi binnen, begrijp ik. Uh, ja, tenminste via die weg wel. Ik weet niet hoe de meneer die, net, uh, die het op de fiets had gedaan. Je kunt ook uh, zeg maar meer via het binnenland uh, van Litouwen naar Kaliningrad reizen. Dus het kan best zijn dat hij die route heeft gehad. Maar wij kwamen in ieder geval over die mooie landtong uh, binnen. En dan kom je op zich landschappelijk uh, prachtig binnen. We hadden ook een redelijk rustige grensovergang. Uh, het duurde wel... Uh, ik dacht anderhalf uur. We waren gelijk aan de beurt, want het is een hele rustige grensovergang. ...maar het duurde toch nog wel anderhalf uur met alle formaliteiten, en ja. verzekeringen afsluiten en, en, en, en, en, en allerlei toestanden. Maar um, dat viel op zich wel mee. Maar de weg wordt gelijk wel een heel stuk slechter. Dan zie je dat Litouwen, dat was toen ook al. Ja, het was toen net lid van de Europese Unie. Misschien het dat scheelt met, met het wegen aanleggen. Maar gelijk trof je de, de, de kuilen in de weg waar je verdraaid goed op moest letten... Uh, dus het was wel gelijk heel anders allemaal, allemaal wat armoediger en wat meer, ja, een beetje, beetje meer verpauperd zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar landschappelijk erg mooi, met hele hoge duinen, eh, enorm hoge zandduinen op die, op die, op die landom. En eh, ja, dat was heel bijzonder om te zien. Ook gelijk Russische, ja, echt Russische dorpjes, zoals ik zei. Yeah. Ja, ook eh, in Rusland bijvoorbeeld wel vanuit de trein zag, ja, dat is daar al precies hetzelfde. dus dat, Het is niet een, voor, voor mijn gevoel, ja, misschien dat, als iemand anders dat wel vindt, dan moet hij dat natuurlijk zeggen, maar... Voor mijn gevoel was het ook echt een stukje Rusland. Er uh, stonden inderdaad wel wat Duitse herkenningspunten op sommige plekken. Maar meestal is het, uh, het is echt zoals je dat van Russische uh, dorpjes en stadjes herkent. Graal. Ja. En, en ook, leuk, ook leuk beschilderde houten huisjes vaak. Uh, het is echt heel... Uh, Heel apart om daar, om daar te zijn. En Joost, ben je ook doorgereden naar de hoofdstad? Ja, ja zeker. Ja, we zijn uh, bij elkaar een paar dagen daar geweest in de, in de, in de Oblast, in de provincie. Ja. En we zijn inderdaad vanaf die, uh, uh, vanaf die landom zijn we doorgereden naar, uh, naar Kaliningrad stad. Zeg maar. En uh, uh, daar, daar verbleven we in een hotel. Dat was allemaal van tevoren al geregeld, want dat moet je al doen bij je visumaanvraag. En, uh, uh, nou, dat was een echte heksenketel om die stad uh, door te komen met de auto, met je Nederlandse. Je bent sowieso de enige Nederlandse auto die, die we onderweg maar hebben gezien. Dat zal wel, ja. Dat, je zag een enkele Duitser, maar bijna niet ook. Um, uh, maar goed, die stad is, een, het is sowieso hectisch om in een grote stad te rijden natuurlijk, maar daar was het nog wel extra, ja, het recht van de sterkste zal ik maar zeggen, en heel <laughs> brutaal en chaotisch. Yeah. En ook op de parkeerplaats waar we de auto... We konden de auto niet bij het hotel parkeren, maar dat moest dan verderop in de stad. En dat was dan een bewaakte parkeerplaats, maar daar stond dan gewoon een militair... met een enorme mitrailleur om zijn, om zijn nek <lacht> waar je dan uh, langs moet... en waar dan je auto uh, beveiligd staat. Ja, dat zijn ook tafereelen die, ja, die je hier maar moeilijk voor kunt stellen... dat er iemand zo zwaar bewapend uh, auto staat te bewaken. en Joost, ervaarde jij die stad ook al zo enorm lelijk? Want dat is wat ja. steeds uh, naar voren komt in de gesprekken, ja. ja, dat voel ik inderdaad ook zo. En dat was... Uh, ja, natuurlijk, die dom heb je er nog en die, die, ziet, er, die ziet er prima uit. En dat is echt een, een gebouw waarvoor je vaak andere steden zou bezoeken, bij wijze van spreken. En er zijn nog wel wat andere oude Duitse restanten. Maar verder is het echt een, ja, echt een, ja, wat mij is een Sovjetstad. Echt zoals er zoveel in Rusland nog zijn, helemaal, ja, het beton, uh, het, wat grauwer. Uh, ja, het is niet echt een enorme schoonheid. Nee, dat kun je zeker niet zeggen. Nee, maar het heeft de moeite wel geloond om, om een paar dagen uh, uh, naar ja, klinica te gaan? Ja, zeker wel. Het was toch, er was zoveel nieuwsgierigheid eigenlijk dat dat, ja, dat moest gewoon bezichtigd worden wat ons betreft. Dus het was echt uh, ja, nieuwsgierig om te zien hoe het daar is en, en hoe, hoe lelijk je het ook soms mag vinden. Het is toch boeiend om daar rond te lopen, zeker ook gezien de, geschi de Duitse geschiedenis inderdaad. Uh, alle plaatjes waar je langskomt, die hebben uh, ja, Duitse namen gehad oorspronkelijk. Ook de, Ru de Russische namen, nu die wijken ook volledig af daarvan. Het zijn niet vertalingen of zo. Nee. Uh, dat zijn echt allemaal, uh, bijvoorbeeld een, een plaatje, uh, dat heet in het Duits voor Krant, heette dat. Ja. D-R-A-N-Z, en dat heet nu Zelenogradsk. En dat betekent iets van Groene Berg of zo. Dus een heel andere, ze hebben er een hele andere landkaart overheen gelegd. Ja, ze hebben het echt uh, uh, geprobeerd er echt een Russische ja, streek van te, te maken. Rus te Russificeren inderdaad. Ja, ja te Russificeren ja. om in de Duitse geschiedenis zoveel mogelijk uh, weg, ja, ja. weg te varen. Dat ja, Duitsers geprobeerd uit te wissen. Ja, ja, en uh, we zijn als laatste, als afsluiting zijn we nog nadat we de stad bezicht hadden... zijn we uh, naar Svetlogorsk geweest, dat ligt aan de kust... Dat betekent... Ook in de provincie Kaliningrad. Ja, ja precies, ja. en dat ja. betekent heldere berg, uh, maar dat is in ieder geval een, een plek, daar heb, een, daar heb je nog een aantal oude Duitse uh, huizen staan, huizen, Duitse villa's, dat herken je ook echt zo. Je zou daar zo in, in Beieren <laughs> hebben kunnen, zou die huizen ook hebben kunnen zien. Ja. Um, dus dat is wel heel mooi om die combinatie daar dan nog te kunnen zien. Dat is een van de weinige plekken volgens mij waar er nog echt behoorlijk veel Duitse villa's stonden. En, uh, en, en, en je kon dan naar de kust, dus je zag daar ook uh, de mensen gewoon lekker naar het strand gaan. De Russen uh, en de, nog een oude Duitse boulevard. Wat kakkemikkig allemaal, hm. de promenade. Maar ja, je ziet daar dat Russen ook maar gewoon lekker op hun vrije dag. Uh, lekker in Zwembroek en Bikini ja, naar het strand willen. Ja, ja. En dat ja, gelijk, dat is eigenlijk net is wat wij ook graag doen op zo'n dag. Dus ja. zo vreemd is het allemaal ook weer niet voor een deel. Maar het is toch wel heel bijzonder om daar te zijn, gezien de geschiedenis en de. Ja, wat je er allemaal aantreft en wat je er allemaal ziet. Ja, het, het klinkt als een, als een boeiende reis. Ik vind het ook leuk om nou door jouw ogen een keer te horen hoe dat nou is om als toerist. Hè? Want dat was ja. je toch uh, uh, uh, die landstreek te ervaren, Kaliningrad ja. Joost, uh, dankjewel voor je verhaal. Alsjeblieft. En tot een andere keer. Oké, okay, goede uitzending. Dag. dag. dag. Uh, nog steeds hier bij mij te gast Dick Bolkestein, die jarenlang uh, concerten organiseerde van het Kamerkoor van de Dom van Kaliningrad. Uh, Joost uh, refereert ook al aan de Russificering uh, van, van, van uh, uh, Kaliningrad, van Oost-Pruisen, van, Oost van en van de omliggende uh, provincie. Um in hoeverre leeft het huidige Kaliningrad nog met die Duitse geschiedenis? Of is die heel uh, uh, voortvarend weggepoetst uh, door de Russen? Nou, dat is gecompliceerd. Uh, het is een van de laatste bolwerken van de Duitsers geweest in de Tweede Wereldoorlog. Pas in april 1945 hebben ze zich overgegeven vanuit het toenmalige Koningsberg aan het Sovjetleger... Daarna is er een hele drastische periode geweest... van alles wat Duits was, dat moest weg. Uh, daar is men ongelooflijk drastisch in geweest. Toch hebben ze van de huizen die er nog stonden... die zijn gauw gebruikt, want daar moesten mensen ook in wonen. En ja, dat vertelde Peter Engberts ook. Eh, mensen gingen af en toe voor... in het interieur van de Duitsers wonen nog. Ja, en die wordt dan, die, wat, dat wordt nog verhandeld. Nu nog steeds? Nog. Ja, mijn stiefdochter is ontzettend blij, want die heeft pas een vleugel gekregen. Zij is van oorsprong pianiste. Want ik moet even vertellen, uh, uh, jij ontdekte dat koor bij toeval, hè, toen je een rondleiding gaf door die dom van Kaliningrad. En uh, de leidster van dat koor, dat vond jij een enorm leuke mevrouw, en daar ben je inmiddels mee getrouwd. Hè? Daar ben ik mee getrouwd. Dus ik heb twee Russische stiefdochters ja? en ik heb ook een Russische stiefkleinzoon, heet dat geloof ik. Hè? Nou goed, de oudste dochter die ook in dat koor heeft meegezongen die heeft een, een prachtige vleugel staan. Maar die vleugel, en daar is men erg trots op... die komt uit een van die Duitse huizen. Men heeft overal bezit van genomen wat men kreeg, wat men vond. Uh, landbouwwerktuigen, maar ook het land. Uh, het land wat men aantrof, dat heeft men ook dus in bezit genomen... en heel onoordeelkundig bebouwd de eerste tijd. Uh, aan de ene kant heeft men... Alles wat Duits was, zoveel mogelijk opzij geschoven en uh, geëgaliseerd. En daar was zo min mogelijk van over. Mm -hmm. uh, tot en met dat op een gegeven moment het oude koninklijke slot in Koningsberg, dat is met explosieven tegen de grond gewerkt. En daar hebben ze dat zogenaamde monster van het vorige uur neergezet. En dat zou het regeringsgebouw dat worden. worden. Dat lege gebouw dat blauw is geverfd toen Poetin op bezoek kwam. Het is nooit afgebouwd, want er bleken enorme constructiefouten in te zitten. Dat kwam net, net niet aan de orde. En in 1990, toen brak er een hele andere tijd aan. En toen is ook dat verguizen van die Duitsers was afgelopen. Er kwam enorm veel voedselhulp en materiaalhulp. Er kwamen dekens, er kwam uh, hulp in, in, om, om gebouwen weer op te knappen zoals die dom. En toen zijn ze anders naar die Duitsers gaan kijken. Die kwamen ook op bezoek. Dat waren niet van die griezels zoals ze dachten. En eigenlijk zie je op het ogenblik een enorme kentering... dat er belangstelling is voor die Duitse geschiedenis... En je ziet op heel veel Russische auto's achterop, we hebben ook van die reclame, garage, huppel pub, uh, dat telefoonnummer. Maar je ziet op heel veel van die nummerborden, om, dat, ou, om het gewone nummerbord heen, zie je bovenstaan Koningsberg. En ook heet er sommige bedrijven Koningsberg, uh, Een van de grote busbedrijven, die heet ook Koningsberg Auto. Dus die geschiedenis wordt nu weer hergewaardeerd? als het en Die ware. wordt herwaardeerd en men ontdekt dat er 45 jaar lang uh, de boel onder, onder is geschoffeld. En daardoor werd het ook weer mogelijk om die dom op te knappen. De oude poortgebouwen om Kaliningrad heen, die zijn de een na de ander ook weer hersteld. En die zijn weer gerestaureerd. En er worden allerlei oude kerken die vaak nog in ruïne zijn... zijn er ook allerlei oude kerken weer opgeknapt. Vaak weer met Duits geld en er ontstaat iets van interesse voor de Duitsers, voor de Duitse geschiedenis en dan gaat er iets heel geks gebeuren dat merkte ik al heel gauw toen ik met, veel, met Russen te maken had dat men zei van welke buitenlandse taal is nou de belangrijkste voor ons dat is Duits Duits is de grote wereldtaal, want die had een heel vertekend beeld van het Westen. Het Westen spreekt Duits, ja. want dat waren de Westelingen die ze tegenkwamen, dat waren Duitsers. Ja, ja. Die Duitse geschiedenis, uh, die, die, die herleefde als het ware weer in Königsberg. Men wordt daar misschien zelfs wel een beetje trots op, als ik het uh, zo mag zeggen. En men vraagt zich ook af of die naam Kaliningrad of die gehandhaafd moet worden. Kalinin was een hele onaardige man. Dat was een vriend van Stalin, toch? Dat was een vriend van Stalin die zijn vrouw naar Siberië in de kamp heeft gestuurd... en alles eraan deed om maar promotie te kunnen maken en om zijn positie te handhaven. Wij zouden een heleboel namen niet willen gebruiken in onze steden. Uh, veel Russen weten die geschiedenis niet, en het is Kaliningrad. Maar als je nou gaat praten over een herwaardering en een mo modernisering van die regio wat voor naam ga je dan geven aan die stad? Ja, moet dat dan Koningsberg weer worden? Of moet dat dan uh, een Russische naam daarvan worden... die er ook herleidbaar is tot het oude Koningsberg. Ja, en dat is misschien wel de, de weg die veel Russen willen gaan. En dat, Althans, in Kaliningrad. Heel veel mensen die hebben daar ook wel oren naar... maar ja. voorlopig blijft het gewoon Kaliningrad. Echter, als je in Duitsland komt, met name in het Westen... dan zeggen de mensen, ik ga naar Koningsberg. Ik ben in Koningsberg geweest, ik kom uit Koningsberg. Ik heb als kind in Batavia gewoond. En dan zeg ik tegen hen, maar ik, heb het, ik ga toch ook niet naar Batavia? Dat bestaat niet meer. Vergeet het maar, Koningsberg bestaat niet meer. Het is een andere stad met hele andere mensen geworden. Ja, en dat, dat moet wel helder zijn, ook als je als Duitser uh, uh, ja, eigenlijk op een soort sentimental journey teruggaat... naar de stad waar je ooit gewoond hebt en die je niet meer uh, terugvindt. Aan de telefoon heb ik Ieder Lansen, ieder ja. goedenacht... Je ja. hebt gewerkt met Duitsers die uh, teruggingen naar ja, de plaats waar ze... Ja, het heimats, waren eigenlijk heimatsvertriebenen, zoals dat dan heette, ja. uit de Baltische landen. Mm -hmm. En dat uh, was in Duitsland tussen Bonn en Bad Godersberg. Daar werden die mensen opgevangen. Ja. En daar heb ik ooit een uh, soort folder, ik denk van de UNESCO of zo, in handen gekregen. Uh, People on the move. En uh, daar stond voorop een foto van een havengezicht van Koningsbergen. En dat was zo hartverscheurend. Dat was een havenaanzicht met prachtige, ja, uh, ik zou haar zeggen grachtenpanden. Dat mm -hmm. is in Amsterdam, aan de keizersgrachten van de Herengracht tegenkomt. En dan helemaal uitgebrand. Alleen maar gaten die weer spiegelden in het water... aan een of andere kade of aan een open havenfront. Dat was op die foto niet te zien. Mm -hmm. En ja, dan uh, die, die, die, die, die prachtige ornamenten en gevellijsten enzovoort meer. En dan dacht ik, oh, wat is daar een schoonheid, een cultuur... een historie verwoest. En ik heb altijd en dat is nu meer dan 50 jaar geleden, gedacht, gehoopt... dat ze misschien net als in Warschau... Uh, dit weer zouden hebben opgeknapt en uh, gerestaureerd. Maar inmiddels meeluisterend heb ik begrepen... dat de bulldozer daar uh, aan het werk is nee, geweest. Eerst waar het, de bommen van de geallieerden... daarna de Russen die het KW, wat dat betreft afmaakten. Ja, afmaakte. die hebben het KW afgemaakt. Hè? Ieder, mag ik vragen... Uh, uh, op welke manier jij bent gaan werken in de jaren 50... met die heimatvertriebenen? Je oh, zei net uh, mensen die uit de Baltische nou. Staten bedoel, kwamen. Toen hadden wij nog weinig geld... En uh, er, was, er waren van die internationale werkkanten. En dat was van de Mennonite Voluntary Service. Dat was dus een vrijwillige uh, hulpdienst vanuit de Mennonieten, door mm -hmm. gezinnen. Ja. En uh, die hadden daar een uh, nou ja, een soort, uh, ja, dat heet meteen zo akelig, een arbeidslager. <laughs> maar dat was dus eigenlijk half vakantie, half werk. En daar zaten dus veel van die mensen die uit die Baltische staten en uit die gebieden kwamen. Ja, want ook in de Baltische landen woonden vroeger veel Duitsers. Ook als je daar Ze reist zijn er nog veel uit. Duitse invloeden te zien. Ja. En heb je daar ook mensen ontmoet uit Koningsberg? Nou, dat weet ik niet meer of dat ook specifiek uit Koningsberg was. Maar ik heb altijd gedacht, gehoopt... oh. Oh, als ze dat nou maar restaureren. Dat prachtige havenaanzicht met die schitterende huizen. Ja, je, je ziet daar gewoon de Gouden Eeuw aan af. Hè? Ja, dat is na ja. de Hanse. Die Oostzeehandel was natuurlijk ook in de Gouden Eeuw. Ja, de grootste bron van inkomsten. Dat ja. kwam niet uit Indië, dat kwam nee. uit de Oceaan. En het was natuurlijk een, een schitterende Hansenstad. Het was een schitterende Hansenstad. En oh, dan denk ik, oh, het vreselijk. Oh, vreselijk, die oorlog is vreselijk. Maar had die steden nou toch laten staan alsjeblieft? Maar goed, de rest is pas ook herdacht. En uh, het staat er dus niet meer. Ik heb 50 jaar, meer dan 50 jaar met een illusie geleefd. Hopende dat het weer ja in zijn oude pracht en luister zou zijn hersteld. Het spijt me dat wij die illusie dan vreed moeten doorbreken nu, iedereen. Ja, en toen Hitler-Polen uh, was binnengevallen... toen heeft hij vanuit Koningsbergen heeft hij een soort triomfrede gehouden... Uh, van de nou ja, drang naar Osten en levensroom en al dat moois meer. En toen uh, aan het slot van die reden luidde de dom van Keulen... om zijn reden te ondersteunen. Ja. Dat is dan weer een wat zwartere geschiedenispagina... Zwarte uit het boek van ja. Koningsberg. Ja, en daar werd ook nog ten gehore gebracht dat Nederlandse dankgebed. Ach, zo, en wat was dat dan? Wilt heden u treden voor god en heren? Valerius Gedenklank, en dat is in Duitsland heel populair geworden. Kijk. Dat is in het Duits overzet. Ja, ja. En uh, bij allerlei gelegenheden. Uh, uh, werd, uh, werden de reden. Uh, de, de, de redenvoeringen. Uh, van Adolf Hitler. Uh, daarmee afgesloten. Ook dat kan niet de bedoeling zijn geweest van Valerius eertijds. Nee, dat was niet de bedoeling. van nee. Valerius. maar al lang voor die tijd. ik bedoel al in de e eeuw. Uh, waren die liederen uit Valerius' Gedenklanken. Uh, in Duitsland nog populairder dan in Nederland. Ik bedoel, dat... Uh dat, dat, dat was al, uh, ja, die hadden al een zekere naam en fame. Ja. Ide Lens, mag ik je bedanken voor je, voor ja. je verhaal? En uh, Ieder Lans heet je trouwens, excuse, ja. uh, één uh, letter verkeerd. Uh, dankjewel voor je verhaal en ik ja. wens je nog een goede nacht. Oké, okay, bedankt. Hè. Dag, dag. dag. Ja, Dick, Dick Borkenstein, um, je hoort Ieder, die zegt, ja, ik had zo gehoopt dat die stad in oude glorie hersteld is, uh, dat is niet gebeurd. Dat Op is wat filmen, elementen. Paschaal. Dat is wel met Warschau gebeurd, dat zegt en hij ook. Hè? Dat is niet met Kaliningrad gebeurd. De affiniteit van. Het was niet hun land. Warschau is herbouwd door de Polen. En maar de Russen hadden geen, geen affiniteit die, die, in dat gebied. Niemand in Kaliningrad heeft een geschiedenis die meer dan 65 jaar teruggaat in die regio. Dus het zijn eigenlijk hun huizen niet. Het werd verguist 45 jaar lang. Dus er is een hele gekke dubbele gevoel: het graf van Kant. Dat is een heel belangrijk gegeven. En een jong bruidspaar brengt traditioneel bloemen naar het graf van Immanuel Kant... die begraven is bij die dom. Overigens doen uh, jonge bruidsparen nog iets wat ik heel vreemd vind. Als je als jong bruidspaar gaat trouwen... dan ga je ook naar, het vlam, naar de vlam van de onbekende soldaat. Heb je jij dat ook de... gedaan met je uh, vrouw uit Kaliningrad? Nee, dat heb ik niet gedaan. En dat, dat, dat, ik ben een Nederlander en dat we kwam niet in ons programma voor. Wel naar het graf van Kant? Uh, ik, als ik in Kaliningrad ben, dan zie ik dat graf bijna elke dag. En we hebben er ook geen bloemen neergelegd. We hebben hele andere dingen gedaan die dag, dat was ook boeiend. Maar dat je jonge paren, en mensen trouwen daar heel jong, uh, 20, 23 jaar... die zie je met de hele familie bloemen neerleggen op zo'n militaire plek... Dat is iets wat wij niet kennen. Nog even iets over het herbouwen. Wat er op het ogenblik wel gebeurt... Er zijn een aantal gebouwen opgeknapt. En eigenlijk... Uh, en daar zouden de Russen ook meer werk van moeten maken... bij het ontvangen van groepen. Je kunt een prachtige tocht maken door de stad... langs oude gebouwen met een verhaal. Je kunt in de regio een prachtige reis maken... langs hele oude plekken waar erg veel over te vertellen is. En die geschiedenis die gaat terug, nog van voor de Duitse tijd... naar de tijd van de oude Balten, dat de oerpruisen daar woonden. Daar valt fantastisch veel te zien. Maar wat de Russen op het ogenblik doen, daar huiver ik van. Ik vind dat een kwestie van wansmaak. Maar aan de rivier de Prekel, waar die mooie huizen stonden... waar net over gesproken ja, wordt, ja. daar vind je een reconstructie van. Een soort Walt Disney-stijl van een aantal pseudo-Duitse huizen. Met inbegrip midden in de stad. 40 kilometer van de zee. Van een vuurtoren. Daar wordt ze dus allerlei neergezet. <laughs> dat en doen dat wij kitsch. Daar zijn Russen niet vies van. Nee. Behalve in hun muziek. Behalve in de muziek, en ik wil ook inderdaad graag met jou terug naar die muziek. Naar de klanken van dat koor dat jij toen ontdekte daar. Het koor waar je vrouw, je latere vrouw, een leidster van bleek te zijn. Um, want ze zingen dus die, die oude Duitse liederen. Maar ze zingen ook liturgisch uh, repertoire. Ja. En daar heb je ook een in, voorbeeld van meegebracht. In de, gebracht, de Russische he? traditie. En daar heb ik een voorbeeld van... van een van de vele liederen, dat is hier heel vaak gezongen. En daar zingt mijn vrouw toevallig een solo op. Oh, dus hoe heet jouw vrouw? Jelena Kramarenko. Zij dirigeert het koer. Zij zingt mee in het koer. En stapt, ik vind dat zo ontzettend knap. En dan stapt ze als het ware uit het koer naar voren. En is ook de soliste. We gaan naar haar luisteren. En naar het ja. koor. hoe heet het stuk waar we nu naar gaan luisteren? Even dat de juiste ik even cd erbij. Ik even kijken, ik weet dat nooit. Want er zijn. Uh, laat het maar. Het is, het is een lovlied. Een lovlied. van de dom van Kaliningrad. Uh, er komt een mailtje binnen van Maria. Maria schrijft... Volgens mijn familie is mijn vader een soldaat... afkomstig uit Koningsberg. Helemaal zeker is men niet meer van de naam na zoveel jaar. Zijn naam zal Dieter Brannon zijn... en van beroep was hij architect. Mijn oom heeft hem gekend. Mijn moeder wilde er helaas nooit over praten. Hij was gelegen in de Vieringer meer bij Medenblik... op het radarpeilstation Hering... Op internet heb ik vaak gezocht, maar de naam is eerder Engels dan Duits... en niet te vinden. En mijn gezondheid beperkt me al jaren om iets te ondernemen in die richting. Toch hoop ik ooit nog eens achter de waarheid te komen, schrijft Maria. En, uh, haar vader zou dus een soldaat kunnen zijn uit Koenigsberg. Uh, Dick, uh, we hoorden net het, het koor waarin jouw vrouw uh, zong, moet ik inmiddels zeggen... want het koor bestaat niet meer. Hè? Nee, oktober hebben we er een punt achter gezet. Waarom? Na jarenlang een heel zwaar programma uh, was de rek eruit. En mijn vrouw had al een paar keer gezegd, ik wil ermee stoppen. En dat begon twee jaar geleden. En in oktober was het heel duidelijk zichtbaar dat het uh, niet meer in zat. Ze was het helemaal moe. Ze heeft zoveel jaren uh, ontzettend veel uh, repetities gehad. Heel veel optredens, maar ook iedere keer de boel bij elkaar houden. Alle dingen die daar zo omheen komen. Het was te dus zwaar en ze heeft het moederhoofd in de schoot geworpen. En komt op het ogenblik helemaal weer bij. Mm -hmm, mm -hmm. En heeft het er ook mee te maken dat... dat uh, want je had het net over de diversiteit van het repertoire van het koor. Die oude Duitse liederen worden ook gezongen. Maar daar uh, wordt het publiek steeds minder talrijk voor natuurlijk. Oh nee, we hebben in Duitsland een waanzinnig groot publiek. Uh, ondanks hebben... het feit dat de mensen die, die Duitse liederen... Uh, ja. uh, echt op, op hun eigen leven betrekken... ondanks het feit dat het aantal ja. mensen dat daar nog van hun leven is... minder is geworden. Ja, het heeft een geweldige reputatie. We hebben in oktober nog een paar concerten in Duitsland gehad. We hebben in Gliende bij Hamburg in de kerk 300 mensen gehad. Die zaten in de kerk. En daar zat een zaaltje tegenaan. En dat zaaltje zat ook vol... Die konden niks van het koer zien. Maar daar zijn we voor de derde keer geweest en het loopt het liep loopt, het loopt, daar storm. Acht je het uitgesloten dat je vrouw uh, uh, toch weer opnieuw zal gaan zingen? Uh, ik acht dat niet uitgesloten, maar niet op deze manier. Nee. Niet weer met zo'n koeien op pad. En een maand lang op reis in een volkswagenbus... met zes, zeven, acht mensen uit de kofferleven... Uh, je kostuums bij je, het gesjouw van het ene adres ja, naar het andere. Ja. Dat is loodzwaar. Zeg, waarom woon jij er eigenlijk niet? Want jullie, jullie zijn getrouwd, maar jij woont in Friesland, zei in Kaliningraad... dat lijkt me niet echt een huwelijk wat uh, elke dag uh, oh, gesmaakt dat is, gaat worden. Nee, dat is geweldig. We spreken elkaar elke dag en we hebben de afgelopen dag elkaar twee keer gesproken... Uh, op het moment dat we met het koer nog volop bezig waren... was het ondenkbaar om daarheen te gaan. Want ik moest concerten organiseren. En dat betekent al die gesprekken, maar ook affiches ophangen. En dat is een enorme klus geweest. Maar ja, nu is dat niet meer zo. Nee, en dan nou gaan we het anders doen. Nee. Uh, we werken er erg naartoe dat mijn vrouw hier komt. Dat jouw vrouw naar Nederland, naar Nederland komt. komt. Maar dat is niet zo makkelijk. Nee. Daar gelden enorm veel beperkingen voor je. Uh, ze spreekt intussen aardig Nederlands... En ik corrigeer haar af en toe als dat fout gaat. En ze zegt hele aardige dingen. En die corrigeer ik niet. Uh, hou van mij jij. Ja, nee, dat vind ik. Dat ga je niet zeggen. Dat zegt je fout. Dat zou zonde zijn. Dus jij ze uiteindelijk naar Nederland terugkomt. Ja, ze komt hier. Ja, dat, dat zou een, een mooie begroning van jullie relatie ja. zijn. De laatste beller is John. John, het is vijf voor twee. Maar uh, je hebt een bijzondere ervaring met Kaliningraders. En die wilde ik je toch even laten vertellen. Ja, ik ben er nooit geweest, hoor, in Kaliningrad. Ik kwam wel in die tijd... Ik praat over de jaren 50. Ja. Toen uh, zat ik op een uh, Rotterdamse boot. En wij waren een van de weinigen die op uh, Polen voeren. Kedini en Gdansk. En uh, we zijn toen op een winterse reis... Zijn we te door te vroeg invallende zware vorst... zijn we eigenlijk uh, betrapt vastgehouden. En we zijn uh, ingevroren in de Oostzee... En het zag ernaar uit dat we daar tot de lente zouden moeten zitten. Mm -hmm. Maar ik wist dus dat er... Ik, ik was zelf radioman op dat, op dat schip. En uh, ik wist dat die Russen uh, grote ijsbrekers hadden in Kaliningrad. Die uh, een uh, convoyroute openhielden naar uh, Denemarken toe. Dus ik heb uh, radiocontact gezocht met die mensen. Via het uh, radiostation van Kaliningrad. En een dag of drie later... Toen kwam er een grote ijsbreker en die heeft ons uh, keurig, net als een blikopener, uit het ijs ge gebroken. En zo zijn wij toch uiteindelijk uh, nog eind december in uh, Denemarken aangekomen. Veilig en wel. Kijk, goede ervaringen met Kaliningraders. Ja, ja. ja. John, een bijzonder ja. verhaal. Dank okay. je wel daarvoor en uh, een hele goede nacht nog. Ja, ja, ja oké. Okay. Dag, dag John, dag. Ja, en daarmee werd het bijna uh, twee uur. Ik uh, bedank u heel erg voor het luisteren. Ik bedank Dick Bolkestein uh, voor het uh, vertellen over het koor van de Dom van Kaliningrad, Voor het laten horen van, uh, van de liederen. Uh, ik hoop dat je vrouw snel hier naartoe kan uh, komen. Ja, graag. Wanneer ga jij weer naar Kaliningrad? Volgende week. Volgende week? Hoe ja. lang ga je er naartoe? Een week of twee. Ik of twee. Ik wens je een uh, hele goede reis daar naartoe. En alle informatie overigens over de cd's. Die kunt u vinden op onze website Kazaluna. Vanaf morgen kunt u die vinden. Kazaluna.ncv.nl. Kazaluna.ncv.nl. Uh, voor alle informatie, dus ook over de cd's van uh, het uh, Kamerkoor van de Dom van Kaliningrad. Nou hopelijk luistert u morgen weer. Dan uh, praat Frank Dumos met socioloog Sietse Kingma. Al sinds de jaren tachtig doet hij onderzoek naar de kansspelsector. En hij is morgen te gast, omdat de algemene rekenkamer dat een rapport presenteert over de manier waarop Holland Casino omgaat met zaken als witwassen en gokverslaving. En ik spreek nog eventjes het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Helco omdat jouw gast uh, Sietze Kingma al jarenlang onderzoek doet... naar de kansspelsector, reisde hij echt alle gokparadijzen van de wereld af. Van Las Vegas via Scheveningen naar Macau. Maar welk casino maakte nou de meeste indruk op hem? En waar kon hij als rijk man naar buiten wandelen? Maar ook waar namen zijn verliezen dramatische vormen aan? Dat zou ik nou wel eens willen weten. Maak er een mooi gesprek van. Ja, morgen dus Frank Dumosje in gesprek met uh, Sietse Kingma... over uh, dat rapport van de Algemene Rekenkamer over Holland Casino. Het is bijna twee uur. Uh, het wordt tij tijd om de luiken te gaan sluiten voor vannacht. Ik ga de nacht uh, verrijkt in met uh, kennis van een... Ja, toch wat vergeten gebied. Kaliningrad, de Russische enclave aan de uh, Oostzee. Uh, wat ons betreft, heel graag tot morgen. Voor straks na tweeën veel genoegen bij de Nacht op één met Herbert Codé. En wat ons betreft, dus graag tot morgen. En voor nu, een goede nacht.